Goedemorgen, beste luisteraars. U luistert naar de 219e aflevering van Dialectofoon op uw streekradio Viva. Wat betekent een bil of heeft bil meer betekenissen? Kent u nog een batalle? Wat is een batalle? En dan het concel. Wat is een Koncel, het is een vrij oud woord, maar de oudere Assenaren moeten dat kennen. Het koncel. Kent iemand het woord kornule? Kornule. En kent nog iemand van ons het woord kontervoele? We hebben het daarover vroeger al eens gehad. Kontervoele. Ik herhaal even de vijf vreemde woorden. Numbil. En de betekenissen ervan? Wat is voor ons allemaal Numbil. Wat is een batalle? Wat is het concel? En cornulle? En waarvoor gebruikt Assenaar nog altijd contorfulle? We geven daarbij ook nog op de vraag, wat betekent trollewerk precies? Wat is trollewerk? We hadden nog een woord over van vorige zondag. Nunaleur, Herman heeft het opgegeven. Dat was Nunaleur En Frans had gezegd, het is tam maken, de groet, naleur van niet maken. Waar komt het vandaan? Graag hadden we van deze gelegenheid gebruik gemaakt om onze luisteraars te vragen of zij nog dialectische synoniemen kennen voor zeer. Wij drukken graag iets uit met zeer. Het is uh, dat bekend dat ook in assen zeer veel zeer wordt uh, gebruikt Dus als bijwoord voor een adjectief of voor een bijwoord Welke uh, synoniemen kennen jullie nog en gebruiken jullie nog voor dat zeer? Dus in de betekenis van afgrijselijk, danig, erg uh, en noem maar op Wij hadden ook graag geweten of wij nog vaak versterkingen gebruiken En omschrijvingen voor het begrip niets Wij gebruiken nogal eens graag niks wel, zijn er daarvoor versterkingen? Hoe zeg je dat? Versterkt niks. Of zijn er daarvoor nog omschrijvingen? Hallo? Ja, het is Jean, hè? Ja, Jean? Ik kom terug op die mannelijke gans. Ja, het doet mij plezier, want ik was het vergeten te zeggen. Is dat ik... zit nog open bij ons, hè? Mannetjesgans, ja? Is dat geen kropper? Een kropper? Ja. Ah, ik ga het noteren. Een kropper. In het Nederlands is een ne gent, hè? Een gent. Ja, dat is in het Nederlands, hè? Ja. Maar in dialect, in haast was me kroppig. En heeft dat nergens te maken met een krop? Ik weet dat zelfs niet, maar dat moet geweldig oud zijn. Dat ja. moet geweldig oud zijn. Want dat was in het jaar dat ik getrouwd was ben en dat was in 53. En een oude man van even mij, wij waren een park en op een park op de van een, een ballonwijver, daar zaten tussen uh, ganzen. Ja. En allee, één ganz zat er dan nog op zij de andere waren één. En dat was een mannelijke. En die man zei die tegen mij: dat is een kropper. Dat is een kropper. Dus Aha. Dat moet een mannelijke gans zijn. Ja. Nu, het doet ons plezier dat u al als, uh, ons het Nederlandse woord Gent opgeeft. Nee, ja, want uh, ze dat is een woord dat wij niet zo vaak gebruiken. Wat Gent is het Nederlands, hè? Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, algemeen Nederlands, Gent. Maar gij uh, hebt in alles gehoord, een kropper. Een kropper, ja. Ja, ja, ja, ja. En dan uh, voor die stokken? stokken om ja. Om zich voor te duwen? Ja. Noemden ze dat geen gaffels? Gaffels? Ja, maar dat is uh, voor het Wat Want met gaffel is altijd twee, ja, uh, twee pinnen hè. Twee pinnen, ja. En maar hier ja, was het eigenlijk een stok met één pin? Ik heb nog een dat staan een gaffel noemden ze, die, ja. die we ons proeven, uh, met de gaffels. Ja, misschien is dat een, een betekenisverschil uh, bij jullie geworden, een gaffel die betekent van stok, maar inderdaad, oorspronkelijk is een gaffel toch iets wat uitloopt op twee tinten hè? Ja, ja. ja het is minimum twee. Ja, Ja, ja, ja. Het kan er zo drieën en Kijk, drie is ook een gaf, hè? Ja, ja. En dan komen we op die bataille. Een bataille. Een dat, bataille, dat, zeggen dat, wij nog. Als... een gevecht, bataille is een gevecht, ja. Dat is een gevecht. En die consellen, Was dat het oud consul, niet? Waar je moest naar de keuring gaan voor het leger. Ja, ja. En hoe noemt je dat? Het consul. Het consul? Ja. Ah, je noemt dat een consul? Hier noemen ze dat een consel. Of ja, noem dus dat, want ik moet... Ik heb uh... het consul geweest, zeggen ze. Ik heb dat consul geweest. En wat was dat dan precies? Dat was in Aals, hè. En ja. dat was juist een keuring. Je moest bij... Dat was een jaar voordat je moest bij het leger gaan. Ach. En uh, je kwam daar... Er... Je moest daar afgeven tussen gedane studies, als je dat. En dan uh, keuren ze daar. En daar werd er we of afgekeurd. Dat was een lichamelijke keuring. Ja, en dan hadden we na 3 drie, naar die, uh, de drie dagen. Maar die waren bij ons in Gent, hè. In Leopoldschel zijn. Ah, dus het Concel was niet zoveel als de drie dagen nu? Nee, nee, nee, het Concel dat was, dat was een morgen. Op de morgen waren jij daar vanaf. Ja. En ging aan de drie dagen vooraf? Ja, ja dat was, want ik heb in de maand augustus, want ik, ik weet dat nog goed omdat ik gedaan had in school. En ik had mijn, mijn briefje niet mee van school. Ja. En ik heb het daar echt over moeten gaan halen, omdat dat mee omgedaan had. Ja. En dat was in de bepillerschool in Alst, Dan wij gingen. Voor dat Concel? Ja. Dat jij de consul noemt? Ja, wij noemen dat de consul. Aha, uh -huh. ja. ne consult. van ja, ja, ja, ja, dat zou kunnen dat mee uh, heeft meegespeeld. zal je zeggen van? En dan hebben we hier die contrefoule. Ja, kennen ze dat in aalst ook? Dat op iemand zijn achterwacht slaan, hè. Ja, een contrefoule kennen we inderdaad ook als een achterste van iemand. Ja. Wordt dat woord nog gebruikt, Jean? Wij gebruikt maar ik kan dat omdat mijn vrouw dus is van Ternat en dat zij dat gebruikt. Maar ik zelf een kosten niet. Ah, dus Internat. Het woord is gebruikt internat. Ternat, En Contre betekent dus achterste. Ja. Het moet toch ergens ook iets te maken hebben met een of ander Frans woord, hè. Ja, maar dan zit er met die fouille. Maar die fouille, dat zou wat fouille heel wit komen, hè. Maar ik ben het ook niet zeker, hè. Daar wordt het moeilijk. Ja. Nu, goed, in ieder geval een batalle kennen wij. De oudere mensen kennen dat nog, hè. Dat was daar een batalle. Ja, zijn we daar een batalle, geslagen? Ja, ja, ja, ja. Een batalle doen ze in als... Hè. En dat concept is inderdaad iets wat te maken heeft met een keuring, een lichaamskeuring, uh, bij het leger. Ja, ik ben er nog naartoe geweest. Ja, ja, kijk, er zijn nog assenaar die daar naartoe geweest zijn. Wij dus, dachten. Uh, zijn we geweest tot in... Tot voor de klas 53 is niet meer geweest, Aha. maar de klas 51 en 52 en tussen tevoren hebben allemaal nog geweest. Kijk eens, het is dus nog niet zo lang geleden, hè? dus tot 52 kon men naar het consul en jullie zeggen consul gaan. Dus ik, ik ben in 50 geweest. Ja, nu dachten wij dat het wel te maken had met, uh, met uh, leger en uh, wij dachten dat het iets was als de drie dagen, maar dat is niet het geval. Nee, nee het was tevoren, het is maar een half dag. Ja. Goed. Wij horen daar misschien toch nog wel een paar assenaren over, of mensen die, die uit de streek zijn en die ook, zoals Jean, iets hebben gehoord over Concel of over Batalle. Goed, Jean. Allee. Bedankt voor het meewerken, Rijn. tot de volgende keer. Hallo. Hallo. Ja, mevrouw. Het is hier het Lebeke. Ja, mevrouw. Uh, dat woord bil. Een bil, ja. Is dat geen spoorweg. Ja. De de spoorwegbil. Het houdt van de spoorweg. Ja. En uh, trollen. Dat je ge, dat gezegd hebt. Ja, trollewerk. Dat, we... uh, dat traliewerk ja, van een exken of zo. Wat is precies trollewerk? Trollewerk ja, als ja, ijzer, als we like kippengaas of zo. Goed, precies. ja, het is dus gevlochten. Ja. Uh, en die cornulen, is dat geen plant? Ja, mevrouw. Maar ik weet niet juist welke planten. Ja. Ik heb het wel nog gehoord, maar... We zijn er dichtbij, het is inderdaad een... iets wat groeit, zal ik maar zeggen. Ja, het is toch geen klimplant, hè? Ik ben er niet heel zeker van, ik weet het zelf niet. Ik denk als een klimplant met bloemakjes op ze. Mij is het opgegeven als zijnde een soort boom. Maar het, ah, het verschil tussen ja. plant en boom, daar moeten we eens aan meneer Quintelier vragen. Ja, die kent dat allemaal. Alleen ik weet het niet, want ik dacht dat het een plant was. Ja, ja, maar u en... zit, zit duidelijk in de goede richting hè? Ja, en dan die Batalle, ja dat is uh, vechtpartij. Hè. Zeggen ze dat in Lebbeek ook, een Batalle? Uh... Nee, maar ik ben wel van Zelik. U is van Zellick? En ik ah. woon in Lubbeek. Aha. En in Zelik gebruikt ze dat woord nog wel? Ja. ja. Battelen. Ook batalle. in het. In dezelfde betekent als gevecht. Vechten. Ja. Straatgevecht. Een, een echt vechtpartij zo ja op straat of zo ja. Ze ja. hebben een batalje geslagen. Ja, ja, ja. ja. ja. Een batalje geslagen. Ja. ja dus dat is eigenlijk. Kijk, kijk. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja. Ja. Goed, goed. Dus en die voelen, zeggen ze dat in Zelik ook? Dat heb ik niet gehoord. Dat niet gehoord. Niet, niet gehoord. Nee. Goed mevrouw. Dus dat Bedankt voor het meewerken hoor, en tot volg de volgende keer graag. daar. hallo? Ja, hallo de Herman. Goedemorgen, ja. Wel ja, die Gander daar en Gent is een synoniem, verschuren geeft de dollar twee op. Ja. Als mannetje van de gans. Ja, Hij heeft ons al door een opgegeven en ook iets hebben betekenis? Gander, ja, had ik ook al eens over veertien dagen op het verleden. Ja, ja, ja. Meneer Zondag was ik er niet. Nee, uh, kropper weet ik natuurlijk niet dat, dat oh, niet. juist oh, zou niet. zijn, hè. Dat concel inderdaad, maar dat noemde ze in onze tijd toch al de midconcel, nee? uh, Ik heb dat in gedaan in een klein kasteeltje, dat was inderdaad een vandaag dag, hè? En daarna, drie dagen, maar dat was maanden daarna, naar Gent, Natalia Volkskazerne. En hoe noemden jullie dan dat Concel? Ja, keuring, hè. Keuring? Eén een, een dag gaan doen. een dag, een dag gaan en doen? Eén een dag gaan doen, ja. Dat was in mijn kasteeltje nog, in 1949. Aha. Maar het was hetzelfde concel. Dat was dus keuring, werkelijk, ja, ja, lichamelijk, hè. En, ja. en ook, ja, ja, de studies en zo. En, en ah. een, een soort picht ook. Ah ja? Ja, ja, ja, ja dat was... Kort na de oorlog nog, hè? Ja, ja, een soort dicht was dat erbij, toen was dus. Oh? Ja. Ah, zo? Inderdaad, ben een officier, hè? Ben een officier. Ja. En dan maar Ik de... denk, hè, Ernest Klaas moet daarvan ergens ja. in ja. van zijn boeken van dat Concel. Ja, ja, zijn er nog die daarover geschreven hebben, ja. over dat Concel? Ja, dat is da, mijn eerste oorsprong van die. Want ik, ik heb het veel gehoord, de Concel. Vroeger, mijn grootvader sprak er ook van. Ja, ja. Dus die mannen moesten dat ook doen. Hè, en dat, daar was het dan nog. Ja, er werden er tamelijk veel afgekeurd hè, in ja, ja. die een tijd. Ja. In, in, voor 1900 en zo. Ja. ja. De gestalten en zo telden mee. Ja. Ja, ik heb nog het keuringsboekje van een overgrootvader van 1831. Stel je voor. Uh, en zijn militair, uh, alles natuurlijk in Frans. Ja. Hey, en dus ook de, de eigenschappen, de kleuren van de ogen, van haar ja. en alles zo. Ja. Dat staat er allemaal nog in. Dat was een soort livret militair. Een livret militair, inderdaad. Ja. het boekje, ja. het militair boekje. Dat ja. was dus het gevolg van het concert. Hey. Ja. Ja, ja. Dus, ik ga nog een stukje verder op wat dat meneer Quintelier gezegd heeft, leerzondag. Uh, die die weir daar. Ja. Dat is natuurlijk geen assassin. Nee, Ik weet het. Nee. Ik heb uh, vrienden in Moerbeke-Waas. en die kennen alleen voor een aag, noemen die altijd een weir. Toch? En weer. Ja, ja. En uh, ja, we zijn ermee overal al op reis geweest, en dat komt altijd terug, dat, dat schokt mij altijd een beetje, maar het is natuurlijk wel een zeer betekenisvol woord, hè? Ja, ja. Weer, het weert, hè, Tuurlijk. de blikken of, Tuurlijk, ja. of al wat je wilt, hè? Ja, ja, ja, ja. Voor u te verdedigen. Juist. En in verband daarmee ook nog iets, en dat is dan een vraag aan de mensen van Assen. Uh, die spreken ook van spernappeltjes. Speirnappelkens. Speirnappelkens. En, en dat, dat schapt mij altijd een beetje. Wij zeggen denappels, hè. Ja. Of nog een ander woord. En ik heb nu in As, van deze week enkele navragen gedaan, en ze weten dat ook dat andere woord. Ah, dus maar ik vraag nu aan asses. de anderen die luisteren, welk woord hebben ze daar nog voor? Voor die dennappel. Voor die denappelkes. Die in het Waasland speirnappelkens worden. Speirnappelkens lopen, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Inderdaad. Dus over die mannetjesgans is er nog niet veel geweten, uh, nee, tenzij het dat het, het dan dus negent is, gander, uh, meneer Quintelier schrijft ons hier, uh, zou dat uh, ganserik kunnen zijn, ganserik. Ja, en dan springt mij direct het woord wederik ook in Ja. In mijn geheugen, ja? wederik. Uh, ja, pas op, ja, ik ga daar eens op zoek. Ja. Ja, ja, ja. Die cornule, zegt u niks? Ja, als plant zeker, ja, ja, ik ben er, ik, ik had hier juist verschuren vast en ik ben aan het zoeken. Ja, ha, ha, ha. ja de cornouille is dus een andere plant, een boom waarschijnlijk, meneer Quintelier zal dat zeggen. Die gaat dat meten. weten, die zal ons daarover bellen. ik ben hier op Corinne bezig. Ja, wij zoeken nog altijd naar die naleur ook, hè. Ja, de, ik, ik heb daarnaar gezocht, maar in Frans vind ik daar niks van, nog met een H, nog zonder H, nou, He, dus à of nee. Ja, ik denk dat u daarmee op het slecht spoor zit. Ja, het moet zijn, maar ja, het was uh, blijkbaar zo in die richting te gaan. Ja, he, ja, ja, ja, ja. ja. Cornouille ja. heb ik hier. Cornouille, Cornucula. Cornucula in het Latijn. Frans, komt natuurlijk uit het Frans. Ja. Gele... Gele plant met gele bloemen die in de lente voor, voor de bladeren verschijnen en rode eetbare vruchten geven. Ja, Cornus, ja, dat is juist. Cornus, U herinnert mas. zich dat? Ja, ja, ja. Zou die, het is een plant, zegt u, of zegt uh, Verschuren? Verschuren zegt een plant, hè. Een ja. hele plant met rode buigzame takken. Ja. Het was een zwarte bessen. Cornus sanguinea, dus bloedrode. Ja, ja, ja, ja. oud. Donkerbruin, rood, haat hard van de rode of wilde Cornulie. Ja. Yeah. Hmm. Ja, dat is al wat ik er hierover vind. Ja. Yeah. Nog een paar andere woordjes. Want ja, anders ja. hebben we Een laammanne. Eh, Heb je dat is al gehad? Een la Ja. Ik kan mij voorstellen wat dat is. Ja. Ja, het woord zegt het zelf, die la daar, ja, ja, ja. Als je, die, die ja. hebt het woord zegt het zelf, maar ik had het nog niet ja, vast. Te behoeven van kinderen? Ten behoeve van kinderen, de, de behoeve van de ja, kinderen ja, ja, ja. Ja, dan zit het op hetzelfde spoor. we ja. leren lopen. Ja, een ja. Ja. lamelen. Ja. La, Is er nog een woord dat u ons wil opgeven, Herman? Um, ja, een wies -en Rick, he. <laughs> de een viesentouw trekken. Een dood een ja En dan dood van de cafépot jabberen. Of Ach, hij dood. Ah, jij ja. zegt dood. Ja, dood, dood oké, okay. Maar uh, dood, dan dood. Wij zijn als we klein waren een dood, ja. Dood. Een dood van een koffiepot. Ja, Dolf. Uh, ik wil nog iets zeggen over uh, hetgeen dat er van de wijk. Eh, van de gestaan net over het tekeningsjes van de stagen. Ja, ja, we hebben daarover nog reactie gehad, ja? ja? wel. Dat die, een, ja, daar rond, dat is een gewoon staken uit Ja. Maar dat andere, hè, hetgeen dat, hetgeen dat daar dan stond, hè, ja, dat ook bij stond, dat tegen zijn tijd vier Wiener. Aha. Ik weet niet of dat er nog mensen zijn dat dat woudverlijven gooien, dat tegen, tegen zijn de boeren een vierbiener En dat weer gezet, als het als tuimelijk als een eigen wind was, dat kost nog gemakkelijk om vervliegen. Ja, en daar kost de wind gemakkelijker onder ja. de vierbiener Just. Maar dat laat merkelijk wel platter ook tegenover een ander. Een ja, ander was ook. recht en dat laat meer platter. Ja, dat zien we ook op de tekening. Ja, ja. Ja. Ja. Dat weer gewoonlijk in het halve weer een gezet zo in de grond geboord en daar weer een, nou, zogezegd, een ronde te maken, en de vier windstreken werd er ook één in de grond geboord en weer boven bovenaan de kop vastgemocht. Ja. en dan ging het zo in de ronde, dat was een ronde van tussen de vier, vijf meter zo, en moest dat de tron gaan en daar weer een opening ingelaten, dat was een gewone maar die stond inderdaad met, met één, uh, zal ik maar zeggen met één stok in de grond geboord. Ja, niet in de muren, maar dan, ja. uh, zogezegd, gezegd, de vier punten, laat je ons nou zeggen, de vier windstreken, zo, ja, hè? Ja. Die hebben we ook in de grond geboord en ja, daar ja. hebben we van boven vastgemokt, de goed ja. vastgemokt en daar hebben we er rondgegaan gegaan en hebben we er zo, uh, die allemaal boven in de kop bij ingelegd, zo, ja, hè. Ja, ja. En alle keren, met de, uh, ik, ik hoor mijn vader nog zeggen, als je het mokt, moet je hem alle keren met een bult naar buiten leggen, hè? Met een boel naar buiten. Met een bult naar buiten, ja. Doe, uh, ik ga dan nou zeggen, de wind komt gewoonlijk meer zuidwesten. Ja. En de stuiken trekken allemaal min of meer waarom een bult, omdat de wind dat er eigenlijk nou op zit. Hè. Ja. En dan, me, we, we daar in stuiken te zitten, huren die allemaal gewoonlijk van met de wind naar buiten, uh, met de naar buiten gezet, omdat hij van er zo min of meer rechter gekomen ja, hebben. Hè. Dat was de bedoeling. Ja, ja, dat was de bedoeling ervan, ja. Aha, aha. Interessant detail toch. Ja, ja, ja. Uh, ik zie hier op de tekening nummer 4, uh, uh, nee pardon, tekening nummer 2, op bladzijde 4 is het toch, van goede Goeiedag uh, Assen, dat open stuikenhuis, of stuikenhuis, ja. ik zie dat daar 1, 2, 3, 4, dat er daar wel 6, 5 of 6... Ah ja, je ja, ja, ja, kost er daarvan, je kost daar 4 of 5 of 6 van, maar genoeg, maar gewoonlijk gewoon pakken, zet er 4. Ja. En de tegenzijn zijn een 4-winner. Dat hebben we kijk uit de gehad, Ja. En die zaten er ook met de vier benen in de grond, of niet? Ja, ja, daar zaten er één in de grond, hè? Ja. Ja, ja. Aha. En daar weer dan ook zo, dan links in een geleid, rechts in een geleid, dat dat, dat het gewicht zo een beetje zelf te blijven. Dat je eerst zuid dat twee kanten niet in vol, en dan uh, naar toe toe de dat twee kanten niet vol, hè. Dat weer elke op de weer in een baan ja, lijst, ja, dat, dat gewicht zelf te blijven, hè. Juist, ja, ja, was... Want als je gewoon stuiken, als je mocht nu kijken, mocht dat stuiken, allemaal nog dezelfde kant niet leggen. Nee. Je moest altijd in een ronde rond gaan, dat verdelen, hè. Juist. Ja, ja, ja, dat was nog een werk van aangelegenheid. Ja, ja, ja, ja, dat was nog wel wat aangelegen. Zegdolf, uh, nu we toch nog even aan de lijn hebben. Dat mannetje Schanske schijnt ons toch nog problemen op te nemen. Nee, he? dat kan ik. Ik heb nee. me er al naar vragen naar nee. Maar weet je, van, van dat Concel kan ik nog wel iets zeggen? Ja, zeg maar. Ah, wel. Uh, dat was in 1951, hè. En ik pas dat ik een van de listen geweest ben, dat van dat jaar dat Concel geweest deed. En waar was dat ergens? Dat was in, in Etterbeek was dat. Ja. En uh, waar we waren te doen, met negen man, ik zou dat er van Ravani een stop noemen. Ja. Dat was Pierre Dubois, met een meubelwinkel ja, nou, ja, ja. geweest. Dat was Suske van Aversiel een Bienaver uit ja, uh, ja, de ja, ja, geweest. Ja, ja dat was uh, dingen uh, Roger Roger van Weskende coiffeur ja dat was ook bij uh, Pierre van Anna van Meijters van Kreugelgoe ja allemaal bekende Assenaren. ja dan ik en dan nog een jong of twee draven van de Marit. ja en uh, Wallen moesten te doen dat was tegen negen uur moesten wij nog de een plotje bij in komen in Assen. ja en toen ging met ons mee, ik kan dat man zijn vuurnaam zo goed niet meer zeggen, ik geloof dat dat Joske Wijkmans was. Ja, ja, Vakka, ja, ja. Dat ja. Van zat dat toen op gemeentenhuis. Je kreeg dus een begeleider mee. Ja, en dan ging met ons mee, tot ginder. Ja. En daar wierde we dat keurde dat was de draadokters. Eerst moesten we ons laten inschrijven. Ja. En uh, dan moesten we een paar draadokteurs gaan, dat was een vrouwmensch ja. en daar waren er nog twee dokters en hij ja. vroegen uit en alles. Ja. En te toen, van, van de negen of de tien man die we geweest hebben, daar hebben we er zes of zeven voor uitgesteld. Oh jong, was me daar zo streng? Ja. De, de toen, de toen zijn ze soldaten, well, ja, in dat moment zijn ze soldaten te veel, ja. daar waren er maar twee van. Eén, een, een kameraad van mij, en ik eh, nog een, een, een jong van ons, dat ook goed gekeurd was, en de ander zeven, die hebben we een jaar uitgesteld. Ja. En, wij, en van af... En, en, ze, allee, ik heb de horen zeggen dat ze tot toen naar het concert nog moeten gaan, maar, en jaar jaar erachter moesten me rechtstreeks naar het te gaan ja, en ja. de ja, ja. En ik ja, pas dat daar rond één... Begin 1952 dat dat kon cellen, dat dat moet afgeschaft gewezen. Goed, dat is interessant, dat zullen we noteren. Dus dat moet tot de jaren, begin de jaren 50 Ja, <laughs> ja zo, in, in, twee, uh, ik heb in 1951 nog geweest, dat weet ik. Schijnt te kloppen, hè, Jean. En dat echt? was in, in Etterbeek, maar dat was straatjust, ja. ja. Uh, dingen, uh, militair hospitaal of zo, dat was in Etterbeek, dat weet ik, op, op naar Avenue La Garon. Ja. Was dat te doen? Ja. Misschien was dat daar in de vroeger, vrouwen ook hier was in de bij keuring geweest. Daar ja. kan ik zojuist niet meer zeggen. Ja, ja. Zeg Dolf, bedankt voor dat koncel. Ja. Uh, nu uh, we hadden nog een batalje. zeggen ze dat ook in, in, in Assen. Een, een batalje doen? Een batalje, ja, dat wil zeggen. Ik paas daar, dat is maar een, een, een batalje. Daar is, daar is niet veel. Hè. Of of, of alles is daar een vechtpartij, een batalje? Een batalje, ja, is een vechtpartij. Ja, ja. ja. Ja, en die kornulle, zegt u dat iets? Wat Een kornulle? Kornulle, nee, maar van nee. die kon, konterfoelle of wat was dat? He. Ja. Dat was, dat was op een klaar kind, hij kon een slag op een konterfoelle geven of zo, hè. Ja. Zo van... heb ik dat toch horen zeggen, dat al, hè. Ja, werd van kinderen gezegd? Ja. Ja, ja, ja goed, goed. Maar van die manneke schans, daar gaan we ook nog een keer over vragen, maar ik heb het al gevraagd, maar ik kan het niet Kom. thuisbrengen, al, hè. He. Het komt wel terecht. Ja. Bedankt voor de details over dat staak of staakkenaas. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, En nog iemand aan de lijn, hallo. Hallo. Ja meneer Quintelier, ja, wij verwachten wat, u een beetje. Dat? Ja, ik weet het. <laughs> Cornulje, ja. als, ze, als, de, als de mensen over Cornulje hebben, ja. dan gaat het inderdaad over Cornusmas. Is dat een plant of een boom? Nee, dat is een grote struik tot een kleine boom. En er staan er verschillende hier in het park. Inas, de, hier ja, in het park en in zelk staan er ook. Kijk zeg. Spijtig genoeg zagen ze die in zelk altijd af en dan, dan zitten er nooit geen bloemen op. Hè. Ja, maar wij hebben er dus één in het park staan. In het park staan er meerdere en die bloemen in maart en die geven nadien nadien inderdaad zo kleine pruimpjes. eerst rood en dan heel donker, bijna als... Uh, ja zwart-rood en die zijn echt, echt eetbaar hè Ah ja? Ja ja, de mensen maakten daar vroeger, ja, hoe noemen ze dat, confituur of? Ja ja, ja, ja, ja. Nee, nee, die zijn eetbaar. Die plant behoort tot de Cornulia-achtigen of cornaceae. Ja. En er, maar het is niet alleen een deen, nee, er zitten er 30 of 40 soorten in. En we hebben dan ook nog een hele bijzondere staan, ook een cornus, maar dat is een cornus florida. Die komt ze dus, gehoord al he, florida. Ja, ja, die die komt dus van Amerika. Ja. En die staat in het... In het in, waar de beestjes lopen alleen. in. Ah, ja. Daar staat die. ja. ja. Dat is echt een, een heel uitzonderlijk boomje. Want de gewone cornuille, die komt er wel overal tegen. Ja. Maar die bloemt heel prachtig. Uh, dat is de eerste gele bloeier in het voorjaar. Ah zo. Die bloemt nog... Drie, vier weken voor de Dat ja. ja. Is een vroegbloeier dus? Ja, en dat, je mag zeggen, een kleine boom, bij ons in, in Gent in school, stond hij als boom. Ja. He, maar hij groeit uit tot kleine boom, maar ze noemen het wel een grote struik. Ja. Zodat je niet dat vier, vijf meter hoog wordt. Dus ja. Zou het kunnen dat die vrucht uh, in, in, in de volksgeneeskunde een rol heeft gespeeld? Daar weet ik niet veel van. Natuurlijk, het was, het was vroeger een van de van de, de vruchten. He, de, de mensen hadden niet zoveel, hè. Ik zie hem nog altijd staan in, in, als, als kind in Gerardsbergen in den Bos. Ja. En ik weet dat, daar stond hij ook als boom en ging er altijd aan zitten. Ik wist heel goed als die rijp waren. Ja. Het waren dus peertjes? Nee, pruimjes. Een ah, langer als, als dat ze breed zijn. Ja, ja. ja. ja. ja. Meer steentje in, hè. De kornouille zijn we ja. Het is waarschijnlijk ook verloren, hoewel de plant nog bestaat, hebben we het van u gehoord. Ja. Oh ja, dat is geen probleem. En die wordt nu weer opgepland omdat ze dat beginnen te waarderen. He. Dat komt ja. allemaal terug, dat ja. is zo. Gelukkig maar. Modeverschijnselen zijn, noem ja. ik dat? He. Goed. En mijn een je moet een keer zoeken. Ga ja. het eens opzoeken, u <laughs> schrijft het hier. Ja, ja. Bedankt voor die briefje. Dank u. Ja, meneer, uh, dat vind ik wil hier Ja. Hallo? Uh, Lode. Ja. Goedemorgen. Ah, Piet. Ja. Ja, ja. In verband met consel. Ja. Zij ik u... heb ook naar het gezegd. Zie je wel. Maar voor het Concel tot in 1940, dan was er loting. Ja. En dat kostte u verloten, dan moesten de jongens die normaal soldaat moesten worden, gingen naar een, ja. een loting en daar ja. werd geloten. En als ik u inloten ja. moest de soldaat Ja. Lotte gij u eruit, dan kon u verkopen. Ja en mijn vader zijn broer die heeft hem in de tijd verkocht ah, en die kreeg dan een zoon die veel geld had die zocht dan iemand op die geld had en die ja. verkochten hem dan en die ging in de plaats van die meneer ja. dan zijn wegendienst uh, uh, doen ja. maar na 1418 is het Concel opgekomen Aha. de Keuring en daar ben ik naartoe geweest in 1915 36 denk ik, vijf ah, ja? of 36. En dat was in de rue Jeruzalem onder het Oortsportpaleis in Schaerbeek. Ja. Daar hebben wij naar het Concel geweest. Ah zo. U was toch ook van het Ternat of u was van Lombeek? Ik was Sinde in de kathedraal Lombeek. En kreeg u ook een begeleider mee? Dat herinner ik me niet. Ik denk dat niet. Ik weet dat niet. Ik durf daar niet op antwoorden. Maar wij gingen ginder naartoe en uh, dan was dan hoe zal ik zeggen? S'middags was dat gedaan, maar wat we wat daar moesten doen, nam en adres opgeven en dan moesten we bij een dokter gaan, ja. en je werd dan gemeten. Ja. Want ik ken iemand en die, dat was zo, um, hij werd een jaar uitgesteld, ja. daar mocht maar tien schillen tussen het gewicht en de lengte van de persoon. En dat is kool 11, en die werden een jaar uitgesteld en het jaar nadien was hem een centimeter kleiner en werd hem genomen. <laughs> die had pech. Ja, die had pech. <laughs> dus, en tot wanneer dat concel dat geweest is, dat weet ik niet hoor. Dat durf ik niet zeggen. Maar wij, in 1936, heb ik dus uh, gewoon mijn keuring meegemaakt. En uh, voor de dokter gepasseerd. En ja. dan was dat ze namiddag zo uh, van en dan gingen wij een goed pintje drinken en ja. En nadien volgden nog altijd de, de drie dagen in het lekkasteeltje. Nee, dat hebben ah, we nee. nooit. Nee. wij moesten toen geen drie dagen doen, hè. Ah nee. Jij werd gekeurd, jij werd goed gekeurd en dan kreeg jij je oproeping om soldaat te worden. Ah zo. Die drie dagen dat is maar opgekomen na de oorlog. Ja. Maar voor de oorlog hebben wij nooit drie dagen gedaan. Jij ging naar de keuring, jij werd goed gekeurd en jij werd opgeroepen. En die een dag dat opgeroepen werd moest gegaan. U aanbieden werd jij soldaat. Ja. Want ja, ja. ik was hier in As, ben ik soldaat geweest met Jacques Luppert van Asbeek. Ja, ja. Ik Die kende waarschijnlijk ja, ja, ja, wel. Ja, ja, ja, ja. Dus zo, vroeger loting, dan Concel dan, uh, en dan na de oorlog, maar van welk jaar, dat weet ik niet. Was dat een gewoon keuring met drie dagen, maar wij hebben nooit geen drie dagen moeten doen. Nee. Ja. Dan, dat werk, dat is een ijzerdraad, hè, een afspanning met ijzerdraad. Hè. Ja. Die konterfolie heb je er goede uitleg, uitleg gekregen van onze meneer die ervan hoogte is, van meneer Quintelier. Ja, ah, de Kornouille, ja. Maar die staakhoop, ja. uh, die heb ik zelf helpen plaatsen in de tijd met mijn vader. Hier zegt men stakenhuis met die ronde, maar bij ons is dat staakhoop. Aan ah, een hoop. Een hoop. Ja. En die in die in, uh, in, uh, in Dagassen staat, ja. er zijn maar vier pikkels aan, zal ik zeggen, dus vier armen. Ja. En die armen moesten geplaatst worden van het oosten naar het westen, ja. pardon, van het noorden naar, naar het zuiden en van het oosten ja. naar het westen, ja. omdat ze tegen de wind in zouden kunnen gaan. Ja. Er waren boeren die dan niet goed kunnen, die de truc niet hadden om die te plaatsen, werd er in het midden van die vier armen een staak gezet. Maar iemand die zijn vak kende zal ik zeggen, noorden op boer, die zette er in het midden geen en in. Ja. Die vier Gaat de boren schuin en daar een staak in boven vastmaken. en daar werden die staken dan ingelegd. Ja. Maar dat was een heel truc om hem niet te laten overvallen. Ja, Na, door de wind te laten overwaaien. Ja, een stakenhuis, ja, ik heb dat nog gehoord. dat werd bij ons gedaan met de oude staken. De staken die het vers vers versleten waren, ja. de kleinste. Ja. Die werden dan naar het bedrijf gehaald, dus zal ik zeggen naar de boerderij gehaald. Daar werden die dan in een ronde gezet. En dat diende dan ja, voor een soort karrenhuis, of ja. wel, de kiekers zaten erin. Ja. En dan wordt het een en ander wat hout ingelegd en zo. Maar dat waren de oudste staken. Want de goeistaken, die bleven altijd op de grond waar dat er gekweekt werd staan. Ja. Maar de oudere staken, die gingen dus naar het bedrijf terug. En daar worden ze dus dan gebruikt voor het een of ander, voor te voor kappen enzovoort. Ja. En dan heeft er een evenleden week ook gezegd: als een staak omver viel. Ja. Dat stuk die er in de grond bleef staan, ja. dat was een, ja, hoe was het nu eigenlijk? Een ketteling. Een ketteling, ja. ja. Die kettelingen die werden dan verzameld en dat werd dan ook gebruikt om uit uh, te kappen. Juist. En staat, dat is Precies. alles geloof ik ze. Dus je hebt het gaat over een stakoop. Een staakoe ah. Bij ons, en eh, bij ons hier op Katterveren ook, want ik ken veel mensen die ik in de tijd met mijn vader bezocht. Ja. Als het nog klein was, ja. mocht ik meegaan naar die opboeren. Daar noemde men dat een stakoop. Het stakenhuis was dat van die oude staken die op het bedrijf kwamen en die er niet meer weggingen, die er voor iets anders gebruikt werden. Ah ja. Dat, was dat de stakenhuis werd gezet met oude staken. De goede staken bleven op het land of het veld waar dat opgekweekt werd. Ja. Voilà, dat was het. Bedankt voor Dag, de lode. uitleg, Piet. Uh, tot genoegen, hè? Dag. Hallo? Hallo, ja. Ben? Ja. Dingen daar een bil. ja. Nambil, een zorgerarm. Dat ding dat dus de zorger in de piston over het tweers hoe hè Ja. Dus de vroegere stoeltruim en meer dat ja. was op sa een bil. Ja. He? Dus je he, hebt onder de trein te leggen, maar dat was ook een bil. Ja. is ja, ja. dus werkelijk een zorgerarm. Juist. Dat, degen, dat dat heeft ook die betekenis. Ja. Een contrafolle, dat is een voering De contrafolle van een jas bijvoorbeeld, dat is een voering uh, dus dat is niet het dingen, dat wordt uh, de achterkant gebruikt. Dus uh, als je iemand een klap tegen zijn billen dat is tegen zijn contravoelen, dat is juist. Uh, maar de contravoelen is een voering van lair of van uh, dingen van een frak uh, Dat is een een, een Aha. Nou ja, ja ja ja, ik heb mijn uh, dingen in we daar een mannekesgans, een ganz recoren noemen. Ja? Dus dat is dus van, van Wolverham, dat is niet van Lebbeek of zo. Hè. En Verleerwijk of zo over 14 dagen is er over dat juk, de bakken en veuille uh, Ja, stoel, die bieboom, ja. Hè, is het woord Anschel gebruikt. Angel, ja. Anschel. Uh -huh. En angel is, is ook iets anders. Je hebt zo'n plakken met een uh, gerre erin en langs deze kant de lijntje. Daar is daar waterkanaan van achter is daar een boskent tegengezet daar zit een restaurant ah, ja. in ja, van boven is daar een rommelkanaan voor wat ze avond weer Ik en van onder een dingen een haak voor een tangen. Juist. Hm. Eh, dat wordt ook een ancel genoemd ah zo dan is het Uisel. Ah, ja. ah ja een Ansel in een tas een ansel. een Ansel. ja dat is iemand dan met, maar dat, maar als je zei dat, dat is de, de, de, de kamer zo'n Ja, ja, ja. ja. Mensel, je ziet dat nergens niet meer, dus, he, nee. dus dat is uit de mode. He. Maar, dus, we, degen, we zakken naar jou en zo meer, ja, dus al wat dat zo rond de 20, 25 kilo tot, tot 25 kilo hoog. Ja, en ook zo. de vormarschang hadden dat, hè? Ja, dat werd, ja, degen, de, de, de volle mannen, de, de, de volle, ja. eh, krak, de zoveel mannen. Dat ja. vloeg dan he, de ja. en, wel deugels en de zorg was er van slappen. Wat de nieuw is, Ben, in, in uw uitleg, is dat die voelen een soort voering zou zijn? Voering, een conterfouille. Aha, ja. dus voering van om het even welke stof? Van om het even welke stof. Hè, dingen, eh, bijvoorbeeld onze lieve vrouw Remanta, dat hij een conterfouille, wij dingen een in was, in, in wasstof hè, ja. tegen de rijger, die dat is in de proces, ja, ja, ja, dat ja. was een conterfouille. Goed, goed. Dat heb ik genoteerd, dan gaan we zo over nadenken over die kontervoelen. Ik geloof dat het zo ongeveer zo alles. Dat is goed ben, bedankt. Tot, Tot de volgende keer, daar. Hallo. Ja, in de rapte. In de rapte. We hebben niet veel tijd meer, Nee, hè? nee. Uh, het is Antoine Merckx, hè. niet Merckx. Uh, een kontervoelen, hè. Ja. Dat is hetgeen dat tussen de stof en de voering zit. Toch. Dat is zo van dat graasgoed met paardenhaar in zo. Ja. Dat is een kontervoelen. Met paardenhaars. Ja, ik weet, daar zit er zo. Ja. En vroeger kwam dat eruit en dat stak je nu in uw armen zo, en we trokken daar zo een paardenaar van tussen. Hè. Ja, ja. Dat komt er door. Allee, ja. Hè. Dat komt er voelen. Je hebt de voering, je hebt de stof, ja. en dat komt er voelen. En dan heb je de depauletten, die zitten. Hè. Ja, dus het is niet helemaal de voering, het is tussen stof en voering? Ja, ja, ja. Daar Aha. zit zo euh, van een millimeter of vijf zo hè, een, een vulsel tussen. Hè. Ja, Ja, ja, ja, ja. Ah, en dan noemen ze controle. Dat is in. in dit taaltje van de kleermaker. Dan moet ik er aan de kleermaker vragen. Ja, dat gaan we doen. En dan een bil. Ja. Uh, dat is die een bol van het relevant, hè. Ja, tuurlijk. En je hebt een bil dat is hetgeen dat onder de ruis ligt. En ja. een bil. we, we knikkerden ja. dat vroeger, juist, mee, hè. juist, ja, ja. En met dat grijs hè, Ja. Bedoelen ze dan niet het meeste kolengraas bij? Hetgeen, ja. dat in de in een kolenpak beneden. Zeker, ligt, zeker, he. ja, ja. En dan in Vandala, Cornulje, ja. dat is een boom of eester die vooral in de gematigde en koude streken van het noordelijke Alafront gevonden wordt. Ja. En vlezige steenvruchten, vruchten, dus pruimtjes, uitdraagt, draagt, fris, zuur en aangenaam van smaak. Ja. En het noemt ook cornet, Cornel. Cornel, ja, ja de Cornel. Ja. Ik denk dat ik u nu een beetje voortgelopen Zeker mijn werks, bedankt. bedankt. Ja, Tot dat, genoegen ja. hè, dag. Hallo. Hier nog eens het Lebbeke? Ja mevrouw. Uh, die dag. Ja. Uh, kan daar die contrafoor ook genoemd worden? Ja, contrafoor hebben wij uit de schoenlappers. Schoen, ja, yeah. de voering van de schoen zo hè. Ja, contrafoelle was eigenlijk dus een soort hielstuk hè, een versteviging van de hiel he. Ja. Ja. Nee. Het zal wel waarschijnlijk iets anders zijn. Ah, ja. Ja. Oké. Okay. Nu bedankt voor de proberen mevrouw. Ja. Dag. Dag. In indruk door naar het einde van onze 219e aflevering van Directofon op uw steekradio Viva. Bedankt Jan Rapp voor de technische assistentie. Bedankt de vele medewerkers vandaag en de luisteraars. En graag tot volgende keer.